Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Stichting Asuna gaat aangifte doen vanwege het kwetsende spandoek en een etalagepop... die gisteren bij de Haagse moskee zijn geplaatst. De moskee heeft beveiligingsbeelden aan de politie gegeven... waarop twee mannen en een vrouw herkenbaar zijn. Ook het kenteken van hun auto zou erop te zien zijn. Anti-Islambeweging Pegida zei gisteren achter het spandoek en de pop te zitten... waarmee de profeet Mohammed werd beledigd. De Duitse busmaatschappij Flixbus wil Eurolines overnemen. Ze zijn exclusief met elkaar in gesprek, maar er is nog geen overnamebedrag bekendgemaakt. Flixbus en Eurolines bieden allebei busreizen in heel Europa aan. Flixbus bestaat pas sinds 2013 en is veel groter dan Eurolines, maar heeft zelf geen bussen. Alle ritten worden uitgevoerd door lokale bedrijven. Eurolines is nu nog eigendom van een Frans bedrijf dat ook de eigenaar is van Connection. Paus Franciscus gaat het geheime archief openen van Paus Pius XII, de leider van het Vaticaan in de Tweede Wereldoorlog. Joodse organisaties vragen al jaren om de opening van het archief van de omstreden paus. Critici van Pius zeggen dat hij zijn ogen sloot voor de holocaust door zich er niet tegen uit te spreken. Het Vaticaan zegt dat hij achter de schermen juist probeerde om het leven van joden te sparen. Het archief wordt op 2 maart 2020 geopend. Het optreden dat R. Kelly in april zou geven in Amsterdam gaat niet door. De R&B-zanger wordt verdacht van seksueel misbruik van vier vrouwen. Geruchten daarover deden al jaren de ronde... maar werden onlangs concreet door de documentaire Surviving R. Kelly. In februari meldde de zanger zich bij de politie. R. Kelly spreekt de beschuldigingen tegen. Hij is op borgtochtvrij, maar moet wel in Amerika blijven. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht trekken er nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. Morgenochtend trekken de meeste buien weg en klaart het vaker op. Het blijft stevig waaien bij maxima rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Tot nu toe stelt de spits nog niet al te veel voor op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Al wel een file tussen Schiphol en Burgerveen van 4 kilometer. Maar de vertraging is daar nog geen 10 minuten.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ai. Fancy. g -Y. Oh, oh no. Oh no. Oh. Hey, dere, dere, dere, dere, dere. Go. Go. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar.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 Blijf luisteren, wordt heel erg gezellig. Dit onmeerde de Robert Craig Dance. Zeker, van de Robert Craigbands. We horen Don't Be Afraid of the Dark. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En voor de laatste maal uh, vandaag schakelen we live over naar het Circuit Zandvoort. Naar Willem van Dezen, want uh, de race is inmiddels ten einde, toch? Dat op De finishvlag is inmiddels gevallen van de final four. Hier, een race over vier uur. Uiteindelijk gewonnen door de equipe uh, Paul Harkema en Niels Langhoop. Rijdend in een. Uh, Porsche 991 Cup. Op de tweede plaats even een uh, Porsche. Daar vonden we de equipe uh, terug van JJ Racing met uh, Jos Janssen. Vandaar die JJ, denk ik. En die we met de Belgier Nico Verdonk. Op een derde plaats vonden we dan terug de uh, Speedlover 3 uh, Porsche met uh, Ramon Bosch en Kevin Feldman. Kijken we nog even naar divisie 2. Die uh, werd uiteindelijk gewonnen door de equipe van... Uh, Sebastian Bleekemolen die samenruis met uh, Maat de Groot in een co uh, Leon. En dan ga ik nu even naar de puntenstand kijken. Het is nog niet helemaal officieel. Uh, er komen wel allerlei uh, berekeningen aan te pas, Maar ik ga ervan uit dat de equipe uh, Harkema Langeveld dat dat de uh, nieuwe winterkampioen zijn. En mocht dat niet het geval zijn, dan denk ik dat het Kevin Foutman is. Maar ga maar uit van de equipe Harkema Langeveld.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 Uh, waar ik bij ben. Nou, daar moet ik even kijken wanneer het is, in ieder geval de Pasenwezers. Als ik even kijk naar wat ik hier, uh, ja, volgende week is er alweer een uh, groot evenement. Dat is uh, de tiende zondag, dacht ik. Dan is het uh, Street Power, uh, uh, Max Street Power Festival. En dus uh, vooral met uh, getuned auto's. Uh, daar staat toch ook wel een uh, flinke belangstelling voor en dan eind deze maand uh,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 De twee weken testen zit erop daar in Barcelona. En we gaan op naar de eerste race. Al het materiaal wordt meteen al die kant op verplaatst. Dat ze op tijd klaar zijn om aan de race te gaan beginnen. Dat was hem, de pit report. Zodanig het dier van de week. We hebben een nieuwe, we hebben een enzo voor je in de aanbieding. Dat gaan we doen naar deze plaat van Sister Sledge. Hier is, uh... nee, nee, dit is geen Sister Sledge. Dit is Can You Feel the, the Force van The Real Thing er klaargezet. Dat kan ook gebeuren. Hey, Dat ja, is ja, ook goed. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan ben je toch een robotje, hè? Dat je denkt, nou oh, ja, ik heb die plaat klaarstaan. Goed, goed, goed, goed. We gaan even lekker swingen zo op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag bij CFM.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 Hey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 She can't. Het laatste half uur is je inmiddels aangebroken, Albert-Jan. En dat betekent even extra aandacht voor de muziek. Ja, ja, ja, ja, ja. Door de paul Young en Love of the Common People. Zo dadelijk om kwart voor vijf gaan we hem doen. Althans, Albert-Jan gaat hem doen, het gedicht van de dag. Wat hebben we vandaag in de aanbieding voor een gedicht? Nu. Nu is alles anders. Nu is alles anders, oké. Okay. Nou, daarover straks veel meer. Blijf luisteren. Zou je tegenwoordig nog met zo'n boodschap thuis kunnen komen, Albert? Of niet? <lacht> lekker slijm, slijm, slijm, slijm, slijm. Heerlijk fout. De jongensgroep uh, de Boys Band, hè, zoals dat heet. Uh, Boys en uh, Love Me for a Reason. Van alweer heel veel jaren geleden. Ja, het laatste half uur is altijd een beetje de, de foute muziek, hè? Die, ja, nee. die je daar hoort. Helemaal goed. Maar wel lekker. Ja, en niet prima. alleen foute muziek. We hebben het ook over sport en dan ditmaal tennis. Wat dacht je van golf?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 ja deze hebben we voor jou uitgekozen albert Jan. Ik ben al altijd... Je eten, was er al bang voor. Ik ben ja, al ja, ja ja ja ja ja. <laughs> nou wil de single van Joe Cocker. Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with a melody? 'Cause down on the street something's going on.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 the say every generation has its way—a need to disobey. Doubly H.M.D., it's in your destiny. A need to disagree, but rules get in the way. For love of faith, it's all one number.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 Ik ben even aan het werk, uh, Albert Oké, okay, okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Laat je niet afleiden Je hey, krijgt krijgt via de app allemaal fanberichten. Ja. Wat een mooi gedicht. Wat een mooi ja, gedicht. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, je krijgt nog veel meer. Niet alleen uh, Donna Summer in This Time and Know It's For Real. Maar je krijgt ook nog uh, deze van uh, Maris. Niets? Hier is Paul de Leeuw. Hier is Hebben we ik heb dat nummer, ik heb je lief. Ja. Hebben we dat...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 Dat <lacht> Ik ga nummer echt niet meer zingen. Echt, ik ben het liedje. Ik heb je lief. Ik ben 50. Ik kan zo liedje. Ik heb je liefde niet meer zingen. Die tekst, van, ik, heb, ik ben 50. Ik kan het niet zingen dat ik het leuk vind om in mijn man zijn lievelingstrui te lopen als ik die trui aan heb. Ik ben een soort baaier erbij in die trui. <lacht> ik kan, leuk om elkaar schoenen aan te doen. Nou, ik heb jichtaanvallen als ik buk. Nou, het urinezuur spuit al mijn open gaten uit, echt waar.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 Nou, Keur, je mijn beste vriend? Ja? Ja. Nou, ja. misschien dat het toch een beetje goed ja. met me is. Of... Nee, komt goed. Ja. Nee, ja, ja. maar ik kom wel later thuis verhaal ja. ja, hoor. Ja, ik heb je lief. Ja. ja, ja, ja, ja. Ik weet ook niet hoe die uitvoering in de computer komt. Hoor. Mijn excuses daarvoor. Ongelooflijk. Nee, hey, de, ja, ja oké, okay, nou, entertainment for you. Daarna hebben <laughs> we ja. Euro Breakdown. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar uh, CFM. Zo dadelijk heb je nog uh, veel meer uh, carnavalmuziek of huid een beetje beperkt? Nee, uh, ja, ik ben niet zo'n carnaval-5-nummer. Uh,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 En voor ons zit het er alweer op. We hebben de Final Four gehad met uh, de winnaars... Ja. Die, uh, die bekend zijn Willem willen van deze dank daarvoor. Wat uh, hebben we nog meer allemaal gedaan? Wat een druk... Druk. Het politiek gerommel... Uh, wat al, uh, gaat mengen in de Formule 1-discussie... terwijl 31 mei pas die uitslag komt. Dus 31 het, uh, maart. Of 31 maart, ja. Ik zou zeggen, we, we hou je gedijst... en uh, 2 april spreken we elkaar wel weer.